Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit je te appen achter het stuur, dan ga je meer betalen. Sommige verkeersboetes gaan omhoog. Je telefoon vasthouden gaat van 240 naar 340 euro. En onnodig linksrijden kost binnenkort 210 in plaats van 140 euro. Volgens minister Grapperhaus is het goed voor de verkeersveiligheid. Hij verlaagt trouwens ook sommige boetes, zoals het bedrag voor snelheidsboetes. Als je max 10 km te hard rijdt, betaal je minder... Maar als je veel harder rijdt, ga je weer meer betalen. Duurt nog wel eventjes voordat het allemaal ingaat. De veranderingen moeten nog langs de Tweede Kamer. Ajax-keeper Onana is voor een jaar geschorst. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist. De keeper is betrapt tijdens een dopingtest eind oktober, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Wat wij weten is dat op 30 oktober van het vorig jaar André Onane, de keeper van Ajax, wakker werd. Hij voelde zich niet zo lekker. Hij greep naar een pilletje. We gaan er dan maar even vanuit dat dat bedoeld was naar een paracetamolletje, zoiets. Maar hij greep mis en hij greep een pil die was voorgeschreven aan zijn vrouw. Onhandig, want dat pilletje staat op de dopinglijst. Je zou er andere doping mee kunnen maskeren. Volgens Ajax was het dus een ongeluk. Zij gaan tegen de straf in beroep. Een man van 19 die dinsdag in Amsterdam werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Hij werd beschoten bij een parkeergarage. Drie verdachten werden daarna opgepakt. Dat zijn Amsterdammers van 16, 18 en 20 jaar. Drie voetbalwedstrijden in de eredivisie worden morgen eerder gespeeld vanwege het dikke pak sneeuw dat op komst is. En ook de NS neemt maatregelen. Op alle stations wordt volop gestrooid en treinen krijgen een speciale behandeling zodat sneeuw en ijs niet blijft plakken. Maar de verwachte sneeuw en ijspret zorgt natuurlijk ook voor blije gezichten. Zoals bij deze schaatserslijper in Doornspijk in Gelderland. Dus we ook, het gaat gewoon door. De mensen die uh, zitten s nog s'nachts achter de computer uh, bestellingen te, te plaatsen. En ijsbanen hopen dit weekend al open te kunnen voor een rondje. Maar het gaat allemaal wel anders dan normaal natuurlijk. Maar hoe ga je dat doen dan? Met, krijgen we f zoef? Niks. Uh, helemaal niks? niks. Je zal alles zelf mee moeten nemen. Je krijgt helemaal niks van ons. Krijg je het weer nog. Het blijft grijs. Kan in het noorden nog wat regen vallen. En vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen is het ook grijs en het begint laat op de dag met sneeuwen. Zondagochtend ligt overal een paar centimeter. Zaterdagmiddag is het nog boven nul. Na de sneeuw duikt de temperatuur onder nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 op de Ring Zuid tussen Amsterdam-Slotervaart en knooppunt Amstel. Je hebt daar richting Utrecht een kwartier extra reistijd. Op de A10 staat ook file bij de Koentunnel op de Ring Noord. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Daar heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 You ask me, where did I fall? Welkom terug bij Morgen is het Weekend. Uh, dit waren John en Vangelis... Uh, met uh, I'll my way home. Het is een uh, samenwerkingsverband... tussen John Anderson, Van Yes en Vangelis. En uh, nou, het is een heel mooi nummer opgeleverd. Ja, zeker. Ja. Nou, het zijn het wel twee bekende uh, mensen... John Anderson was, is, misschien was... de zanger van uh, de groep Yes. Ja. Hele mooie platen gemaakt. En, zo. en uh, Vangelis, ja... Je gaat ook al een tijdje mee, hè. die heeft een mooie ja, instrumentale muziek gemaakt. Hij heeft van uh, Chariots of Fire gemaakt, hè? Ja, dat is ja, hele ja. mooie muziek, ja. Ja, van die film, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. hij heeft ook andere mooie muziek gemaakt. Kunnen we ook wel eens een LP van de week van, uh, doen, ja. inderdaad. Ja? ja? Goed, Goed. maar nu Man, Maria Dolores, met een Goeie. Spaanse titel. Padera el Rosario de mi madre. Nou, vloeit. de rozenkrans van mijn moeder. Ah. <laughs> Kijk, dat ik ben benieuwd wat voor muziek het woord. <laughs> no creas tú, como que me oye dios. Esta será la última cita de los dos comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir porque el dolor de un mal amor no es como para morir pero desecha ya mi más bella ilusión a nadie en el mundo daré mi corazón devuélveme mi amor para matarlo devuélveme el cariño que te di Eres quien merece conservarlo. Tu día no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.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 Quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Met Maria Dolores Pereira. Die had ik nog uh, gezegd dat ik die vandaag uh, nog eens zou draaien... met het uh, Peruaanse nummer Rosario di Mi Madre. De rozenkrans van mijn moeder. Waar ze wereldwijd eigenlijk bekend mee werd. Sorry. Ja, ik heb geen corona, maar ik had een kriebel in mijn keel. <laughs> Glaasje water daarnaast. Glaasje ja. water, ja. ja, die heb ik ernaast. Als dus ik zelf een slokje neem. We hebben geen kuchknop. Uh, een kuchknop? een Wat kuchknop. Ja, Echt radio hebben ze een keukknop. Als je voelt dat je moet gaan kuchen, of zo, dan druk je die knop in. En dan wil ik hier zo'n grote rode putten mee hebben <lacht> Nou, dat is duidelijk. Voordat even aangeeft als je gaat keuken. Oké. Okay. <lacht> <lacht> Daarna de Spencer Davis groep met uh, Steve Winwood zang, toets en gitaar, Muff Winwood met zang en basgitaar, Spencer Davids, zang en gitaar en Peter Jok, Piet Jok. Ik wist eigenlijk niet dat hij een broer had, Stevie Wind, of Steve Windwood, die ken ik wel, maar. Muff. Muff, nee. Muff Windwood. En die heeft ook helemaal geen dinges. Bij die andere krijg je een pop op van, nou, dat is geen dinges. En hij heeft geen pup-opje, pup-opje. Nee, de Pagina bestaat niet. Muff die is gewoon in de vergetelheid geraakt. Ik kan me iets voorstellen, ja. Hoezo, was hij zo slecht? <laughs> nee, heeft gelijk met zijn broer. Zijn broer is natuurlijk wel echt een uh, ja. grote popartiest geworden. En uh, is het eigenlijk nog steeds wel, ja. Ja. Zeker met Traffic en zijn eigen band of zo. met uh, ja, Blind Fate heeft hij natuurlijk ook nog opgetreden. Dus ja, wat dat betreft, uh, ik mag hem wel, ja. Mooie muziek heeft hij Mooie gemaakt. Mooie muziek ja? gemaakt, ja, absoluut. Goed, verder. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. <laughs> Christopher Cross We begonnen met Christopher Cro Cross en, uh, uit San Antonio, Texas. Een uh, Amerikaanse zanger. En daarna hebben we Dusty Springfield gedraaid. Uh, en die had de bijnaam, de White Queen of Soul. Ja, ja dat is wel mooi inderdaad. Yeah. White Queen of Soul. Ja. Oh, dat vind ik wel oh. heel mooi. Uh, inmiddels, en dat is deze week gebeurd... is de Britse coronaheld um, kapitein Tom... Op 100-jarige leeftijd, uh, die beroemd werd door zijn inzamelingsactie uh, voor corona... is ook overleden aan corona. Hij was uh, onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moor had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daardoor was hij nog niet gevaccineerd tegen, corona, tegen COVID. En uh, ze lopen daar in, uh, in Nederland behoorlijk uh, goed met de vaccinaties... maar helaas heeft hij niet uh, ingeënt kunnen worden... Nee, omdat hij uh, een uh, longontsteking had of Omdat hij een longontsteking ja. had. Nou, daar heeft hij uh, corona overheen gekregen, ja. Ja, en waarom zou je dan niet kunnen ingerend worden? Daar heb ik ja. geen idee van. Nee. Moet je heel eerlijk zeggen, dat sowieso vragen zijn naar je gezondheid. Dus het zal er wel degelijk Je moet best wel in, in goede conditie zijn. Dus om oh, goede... je ja. moet gezond zijn. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Althans, denk ik, geen uh, longontsteking onderliggend onder, uh, hebben. Nee, nee, zo zie je maar wie heeft wat hoort. Goed, verder met uh, Leonard Cohen en halleluja. Mevrouw Sjoeke van de Rolling Stones. Want deze week in onze rubriek Album van de Week hebben we weer zo'n magische plaat uit de jaren 70. Uh, dit, dit nummer kwam, uh, komt van het uh, Rolling Stones album Sticky Fingers uit 1971 alweer. Ja, al bijna meerder, het is al meer dan vijf jaar geleden dat ja, deze geweldige plaat eigenlijk uitkwam. En eigenlijk wordt het uh, toch door een hoop kenners en uh, enthousiastelingen... toch uh, het ultieme uh, creatieve hoogtepunt genoemd van uh, Jack and Richards. Richard. Uh, ja, een halve eeuw later staan de klassieke songs als Brown Sugar... Uh, Sister Morphine's en Wild Horses nog steeds als een huis. Daarnaast is natuurlijk ook uh, de, hoest, de platenhoest platenhoest, uh, toch uh, leuk om te vermelden. Daar zal ik straks wat dieper op ingaan... Uh, we laten eerst nu uh, een ander nummer horen en dat is I Got The Blues. Mm. I Got The Blues. Een wat minder bekend nummer van het uh, album. Ja, lekker rustig nummer met veel invloeden. Veel blues-invloeden en soul-invloeden natuurlijk, ja. Zoals gezegd, uh, het album kwam uit in 1971. Maar ze zijn eigenlijk al begonnen in 1969. Bijvoorbeeld uh, Brown Sugar is eigenlijk... Uh, eigenlijk uh, De eerste versie is toen uh, yeah, op plaat gezet al. En natuurlijk... Uh, Brian Jones was uh, kort daarvoor overleden. Dus uh, in, in zijn plaats is Mick Taylor toen aange, aangetrokken eigenlijk. En die heeft ook al een belangrijke stempel op dit hele album gezet. De andere leden van de Rolling Stones, ja, ik zal ze nog maar een keertje noemen. Mick Jacken natuurlijk, de zang; Keith Richards, uh, gitaar. Mick Taylor, ook uh, solo gitaar eigenlijk. Hè. Charlie Watts, de drums. En Bill Wyman, basgitaar. Ja, eigenlijk zit Bill Warnham zit ook niet meer in de Ronnie Stoots. Die heeft een eigen bandje. De Benham Kings of zo. Ja. Een ander uh, iets van deze plaat wat uh, toch door is opgevallen... is toch de hoes. De, uh, de hoes was eigenlijk een, uh, ja, was een foto van uh, iemand in een strakke spijkerbroek... met een werkende ritssluiting. Uh, werd bedacht en ontworpen door Andy Warhol en John Pasche... John Pasche is ook degene die het Rolling Stones logo heeft ontworpen. Die, die, die tong. Die hele bekende tong van de Rolling Stones. En die hoes was zelfs voor die tijd een, een spraakmakend... seksueel getinte hoes eigenlijk, ja. Want als je dan die ritsluiting ging opendoen... daarachter kwam dan een onderbroek zichtbaar. Ja, wat bedenk je al niet. Ja, dat was leuk toen natuurlijk. Met die, die platenhoes waren toen wat groter. je had wat meer mogelijkheden om dingen te doen. En tegenwoordig met die... Ja, op Spotify heb je allemaal geen uh, hoesen meer natuurlijk. CD-doosjes is dus ook minimaal. dus uh, ja. Maar ja, die ritssluiting uh, was eigenlijk heel duur. En de beschadigde de, de vinylplaat. Uh, dus vandaar zijn ze daar op een gegeven moment mee opgehouden. Er ja. zijn er maar een paar van uit. Er zijn er een paar, ja. Maar als je die... Uh, uh, ja, veel geld waard. ja, is die veel geld waard? Ja, ik denk niet heel veel, maar hij zal allemaal geld waard zijn. Een ander iets is natuurlijk dat Sticky Fingers toch wel onder de invloed van heroïne is uh, opgenomen en geïnspireerd, laat ik het zo zeggen. En Dead Flowers, het derde nummer van dat album, is uh, daar een goed voorbeeld van. Het werd in april 1970 opgenomen en dus, uh, de tekst van het nummer klinkt donker. refereert onder meer aan het injecteren van heroïne. Het is een leuk country nummertje, dus uh, ja, het, is toch, het was een... Een nieuwe richting die de Rolling Stones gingen inslaan. Misschien door de heroïne, ik weet het niet. Maar uh, nou, laten we gewoon gaan luisteren. Het is ook weer een heel mooi nummer. ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Waar ik het, eh, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is. Uh, oh.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 Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Dat, dat, dat, dat... Nou, in ieder geval wat ik bedoel is dat mensen stoppen, stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat, dat, dat is. Nou, ik, ik ga op, voorbeeld, tuurlijk een voorbeeld. Maar nou, dan komt-ie. Uh, mensen stoppen met nadenken. Ik was laatst was ik bij Albert Heijn. het is niet zo een, heel geleden, was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. ze. Nou, we zitten inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Hebben, tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ja. Maar ik, ik was aan het winkelen, gewoon minding my own business en ik stond bij het Blikgoed. Jullie zijn even het blikgoed, jullie zijn de dopertjes. En, en ik, ik, ik zat te twijfelen, tussen, tussen extra fijn of fijn. En soms een dag, weet je wel. Dat is zo'n zo dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... ik sta daar en er komt een man op mij af en zegt. Hé, hey, ik ken jou. Je bent toch uh, Limmers van Limmers en Jansen? Nou weet je, ontkennen heeft geen enkele zin.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 in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden, en ik, ik liep door die winkelstraat, en uh, uh, de, de, weet je, ze hebben nog een winkelstraat, mensen moeten er ook eten, en daar had, op de stoep, had een aantal keren, een, een honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag rond en laten we echt godsnaam hopen dat het een honden was. En, en er had iemand, die had met een krijtje, om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen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 Ik zeggen, meneer, verrassers menu, Het voorafje. zijn twee anderhalve meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, basilico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie. Nog meer rijst, grote ajuta, zak, zes meter onder de grond... Het stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. stond zo groot. Gefeliciteerd. Ik had bij de postbank Giro Bank Loterijpost had ik 2 euro gewonnen! 2 euro! Dat was een prijs. trampoline niet... oh, dat is 2 euro! Ja! Wat ik zit dat ik ga doen, ja? Dat ik een pak vlaggen kopen om me te vieren! Het was Levis Zonder Jansen. Ik had nog wat nieuws uit het Halems dagblad dat net binnenkwam. Is dat de 31-jarige man, die november 2019 twee overvallers naar Zandvoort reed, is vrijgesproken van betrokkenheid van deze misdaad. Volgens de Halemse rechtbank staat niet vast dat de Amsterdammer Yassine A. wist dat het door hem vervoerde duo van plan was... om een gewapende overval te plegen op een oh, in. Dus uh, hij heeft zich alleen maar heen gewacht. Ik dacht, ja, uit erom ging dat die ja, plankgas weggereden is. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. Nee, Ze zijn betrapt dus of zo. Het, ik heb geen idee. Ik, ik zou het je niet weten. Nee, ik kijk ook niet. Nee. Nee. Maar ik neem aan dat hij dat van plan was om te blijven wachten. Of <laughs> ja. hij is weggereden. Ja, dat, dus dat het vertelt het verhaal niet. Dus vandaar dat hij vrijgesproken is. <laughs> Ja, je ziet ons naar uh, Zandvoort brengen, naar de casino... dan blijf je met ronkelende motoren <laughs> ja. staan... en dan gaan wij schokken en dan komen we straks weer eruit. Uh, ja, ja. Ja, en de meeste ja. mensen deugen. <laughs> Ik heb nog een, een nieuwtje over uh, slachtoffers van een lawine... die dankzij hun blaffende honden uh, gered zijn. Twee mensen die dolver raakten onder een lawine in Zwitserland... zijn gered doordat er honden blaften om hulp... De dieren waarschuwden sneeuwschuivers in de buurt... die de slachtoffers uiteindelijk wisten te, op te graven. De honden die niet onder de sneeuwmassa begraven werden... Trokken, het, uh, trokken met hun geblaf de aandacht van een groep sneeuwschuivers... die een eind verderop uh, in deze vallei aan het werk waren. Maar de lawine niet hadden opgemerkt. Daar kun je toch ook een hoop vragen bij stellen. Want die honden die heb je aan de lijn, zeker als je in de sneeuw loopt... of ze lopen geen honderden meters weg. En nou, zo'n lawine voort. is best wel breed, volgens mij. Dus. Ja, maar volgens mij is het niet een hele grote... want die sneeuwschuivers hebben het niet eens gemerkt. Dus het zal geen lawine zijn van... Uh, hele grote. <middelen> ja, ja. Nou, het is goed nieuws, hè? Het is ja. goed nieuws dat ze gered zijn... want ze lagen wel onder het sneeuw. Dan moet je niet terecht. Dus eigenlijk, uh, de moraal van het verhaal is... als je gaat skiën, hond meenemen. Neem je hond mee. Ja, ja oké. Okay. Ja, gezellig, toch ja. ook? Ja, nog meer en, goed nieuws? Of, nog uh? meer goed nieuws? Nee. Nee? Dominique, van vier, die, vier, die vier jaar was... Is, <laughs> ja, ik zie <laughs> even het plaatje. Ja. <laughs> ja. In de, de, de familie was aan het uh, uh, kamperen. Ze had een huisje gehuurd in uh, Massachusetts in Virginia. Dominique's moeder, Stephanie Brown, liep naar het vakantiehuis in en uit... met inpakken en... Uh, op een gegeven moment hoorde ze voetstappen op de veranda en zag stom baas haar zoontje met een, een, zoontje een vriendje had meegebracht. En dat is een klein babyhertje. Die, die, die foto is ook zo schattig. Dus ja, Ziet zo'n ja. klein jochie met zo'n klein hertje ernaast? Ja, nou, met grote horen. Ja. ja, dat kan ook in Sandvast gebeuren. Ja, dat kan het, ja. We het, hebben ja. genoeg ja. herten die hier rondlopen. Oh, ja. ja, ik denk dat ze iets schuwer zijn. Dat is uh, wat drukker. Ja, wat leuk. Ja. ja. Ah, dat is heel mooi nieuws. Ja, dat is toch. Uh, ja, vind ik schattig. Ja. En voor de rest zijn wij de volgende week weer. Volgende week is Ingeborg er wel. Die komt dan uh, komen we het over winterkwaaltjes en dergelijke hebben. En we sluiten af met uh, Lisbeth List met Brussel. Tot volgende week. Tot volgende week. Brussel was toen nog. In de stad. Brussel was toen oh la la en bollijk. Oh, Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek en praat was het vol en dol Heren met strohoeden, zware knevels dames met sleepjurk en kamparasolen. De paarden trems hoofd langs oude geest. Het remdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zei mijn oma zaliger. Hij was sergeant-majoortje.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 Sint de Justine, zongen de zweepjurgen en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en krinolien. De paardentram knarsten langs de gevels. En op het remdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zaliger. Zij, mijn oma, zaliger. Voor hem kwam de oorlog na.